9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Minister Opstelte roept de politie op om alerter te zijn... op het welzijn van agenten in opleiding. Aanleiding zijn drie dodelijke schietincidenten... waarbij agenten in opleiding hun dienstwapen gebruikten. Vandaag nog werd in een hotel in Zandvoort een agent doodgevonden... die vier dagen vermist was. Waarschijnlijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Volgens Opstelten moeten onder meer bij de screening van kandidaatagenten meer aandacht komen voor hun mentale conditie... In een reactie zegt de politiebond ACP dat het niet aan de screening ligt. Daaraan zou weinig mankeren. Wel wil de bond onderzocht hebben of dit soort problemen alleen bij de politie speelt. Ook de komende twee dagen rijden in een groot deel van het land minder treinen. De NS rijdt zondag en maandag met een aangepaste dienstregeling... omdat dat volgens de spoorwegen storingen voorkomt. Onder meer in de Randstad wordt het aantal intercities gehalveerd. Aanleiding voor de maatregel is het winterweer... dat al twee dagen grote problemen veroorzaakt op het spoor. Minister Schultz heeft de NSM ProRail om opheldering gevraagd. Om nieuwe problemen te voorkomen wil Schultz buitenlandse hulp inroepen. Ze denkt aan Zwitsers, omdat die ervaring hebben met winterse omstandigheden. Het Russische gasbedrijf Gazprom kan de grote extra vraag uit Europa niet aan. Veel West-Europese energiebedrijven hadden al geklaagd dat ze minder gas kregen. Gazprom heeft nu voor het eerst toegegeven dat dat ook zo is. Door de kou van de afgelopen dagen is ook in Rusland de vraag naar gas sterk gestegen. Volgens premier Poetin heeft het eigen land voorrang, maar zet het Russische staatsbedrijf de komende tijd alles op alles om de toevoer naar West-Europa op peil te houden. Voor Nederland hebben de problemen van Gazprom geen gevolgen, zegt Economische Zaken in Den Haag. Het weer koelt sterk af, de ANWB waarschuwt voor gladheid in het hele land. Vannacht wordt het tussen min 10 en min 15 graden. Morgen bewolkt met in het uiterste westen wat lichte sneeuw. Middagtemperatuur rond min 3 graden. En tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de AWB. Op de A67, Venlo richting Eindhoven, is bij Velden de oprit dicht. Het heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Lieve heersbeestje, moet. Doneren, moet. Giro 1107, moet. moet.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl. Hezus, over dat jurkje dat net niet paste.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 Nog wel eens een goedenavond. We gaan even langs de velden. We beginnen bij de top onderin En die houdt kan. Bijna een uur gespeeld. Kwartiertje dus in de tweede helft. Staat nog altijd 1-0 voor Excelsior. Zojuist de mooiste aanval van de wedstrijd gezien. Een uh, 1-2'tje. Vinken, Aalberg, Vinken en Vinken. Uh, kon net uh, de bal niet achter. Keeper. Uh, uh, Gent naar krijgen. En zo staat het nog altijd 1-0 door dat vroege doelpunt. Of vroege doelpunt. Het vro doelpunt in de eerste helft van Schenkenveld. Vitesse Nack, Frank Wielaert. Het is een, een nogal eenzijdige wedstrijd. Een afzwaaier gezien van Bayram. Die wilde eigenlijk een voorzet geven. Maar daar moest Veldhuizen nog even die bal over de lat heen tikken. Maar voor de rest is het eigenlijk vooral Vitesse dat uh, balbezit heeft. En probeert kansen te creëren. Havenaar was één keer goed uh, uh, erbij met het hoofd. Na een goede actie van Hofs over de linkerkant. Twee keer de bal goed binnengehouden en goed voorgegeven. Gegeven niet onbelangrijk op Havenaar. En Voor uh, is voortdurend dreigend. Hij heeft alleen nog geen goed doelpunt gemaakt na 17 minuten. Dat is eigenlijk het enige wat eraan ontbreekt tegen NAC. 0-0 nog. Groningen-De Bosch, basketbal Leo Kersten. Ja, het blijft een spannende wedstrijd tussen de nummer 2 Groningen en de nummer 1 Den Bosch. Nog 5,5 minuten spelen, stand 74-73. En Den Bosch is Rogier Janssen dus kwijt met twee onsportieve fouten. Moest hij de zaal verlaten. Uh, het publiek was daar blij mee, Den Bosch uh, zal er iets minder blij mee zijn. Stand hier in Groningen, 74-73. Vitesse. Na exact 19 minuten krijgt Hofslo naar werk, want hij is uitstekend gestart in deze wedstrijd. Een goed lopende aanval van uh, Vitesse over de linkerkant, waar Havenaar wordt ingespeeld. De bal bij zich houdt en heel het stadion denkt, draai dan om en schiet dan. Maar hij ziet Hofs komen, legt de bal keurig pan klaar voor de middenvelder van Vitesse. En die schiet onberispelijk de bal achter ten Rouwelaar, Goede goal van Vitesse, dik verdiend tegen NAC 1-0. top met Give Me All Your Loving. Frank Wieluit bij Vitesse Nak met een doelpunt dus. Ja, inderdaad. Een goede goal hoor, van, van Vitesse. Fantastische aanval. Goed afgerond door uh, Hofs. Zoals gezegd, goed gestart in deze wedstrijd. Opvallend aanwezig. Zeer uh, actief. Goed op snelheid. Nu een gele kaart uh, die eraan gaat komen voor Luiks. Net weer terug van de schorsing. En voor de volgende wedstrijd staat hij weer op scherp nadat hij Ibarra ondersteboven heeft gelopen. De Ecuadoriaan ligt daar nog een beetje. Maar zo gauw die kaart getoond is, komt hij weer overeind en kan hij zometeen weer rustig verder voetballen. En gaat Van der Heijden zich over de vrije trap zometeen ontfermen. Maar die aanval van Vitesse was uitstekend. En ook de actie van Havenaar, precies waarvoor hij in de punt van de aanval is gezet. Niet alleen om die bal van de zijkant die, die hij aangeleverd moet krijgen erin koppen. Maar ook als hij hem over de grond krijgt, bij zich houden, goed afleggen. Het was een schoolvoorbeeld van hoe je dat soort dingen doet. Van der Heijden nu met de vrije trap richting de penaltystip Weggekopt achterin door Botekien bij NAC. Dat nu dus wel een keertje van de eigen helft af moet komen. Om weer eens een keer wat terug te gaan doen. Want het is echt heel erg eenzijdig in de Gelderdome. Het is eigenlijk alleen maar Vitesse dat wil voetballen. En NAC komt veel te weinig van de eigen helft af. En de aanval van Vitesse belandt op een rustige manier in de handen van ten Rauwelaar. Die nu zoekt naar de vrije man. Maar waar is die dan? Want de verdedigers centraal die staan allebei... In de dekking. Ter Raouwelaar moet dus wel de lange bal gaan spelen. Naar die twee kleine mannetjes daar voorin. Schalk en Bayram. Die verliezen dus ook het kopduel dat daarop volgt. En Van der Struik besluit dan maar met de bal aan de voet door te lopen. Heeft daarbij succes. Raakt daarbij wel geblesseerd. Maar de aanval van Vitesse loopt door. Havenaar nu aan de zijkant. Wil de bal in eerste instantie voorgeven. Maar daar moet hij dan zelf als eindstation staan. Nu staat daar Hofst, Daar kun je beter geen hoge bal aan geven. Want Koppen, ja, dat kan hij misschien wel. Maar hij staat tussen wat langere jongens. En uiteindelijk over de grond komt Vitesse er ook niet echt uit. En nu is het de beurt aan Nak om eens van de eigen helft af te komen. Via Bonifazia. Bonifazia maakt daarbij een overtreding. Doet dat tegen Van der Struik. En dus kan Vitesse weer aan de volgende aanval gaan bouwen. Nak valt bijzonder tegen. Maar dat is een beetje wat je kunt verwachten. Want Nak eh, onderweg, dus niet thuis. Dat is bepaald geen goed Nak wat we doorgaans te zien krijgen. En dat is vandaag eigenlijk niet anders dan anders. Vitesse heeft er eens gescoord. Hele maand januari nog niet gebeurd. En in februari maar gelijk wel gedaan. Via die goal van Hof staat Vitesse nu dus voor. Na 23 minuten ruim voetballen met 1-0. Laten we het team van VVV nog wat zien. En. Nee, Ronald, ik vind Excelsior een betere ploeg. Nu ook weer weg aan de linkerkant met Vinken, die een goede wedstrijd speelt. Finken probeert de bal voor te geven. En dat lukt net niet, omdat daar uh, het been van Vorstemans tussen zit. <coughs> Sorry. hoezo? <coughs> dat is even met dit weer uh, natuurlijk een... Logisch gevolg. Uh, het is uh, gewoon een beter voetballende ploeg. Uh, de bal gaat goed rond bij Excelsior. Proberen elke avond netjes op te zetten. En bij VVV is het veel meer uh, ja, uh, het middenveld oversteken. En proberen die lange Uchebo te vinden die in de spits is gaan staan in de tweede helft. Maar ja, dat is geen uh, wereldvoetballer. Dat weten ze nu ook uh, overal elders in Europa. Want zijn zaakwaarnemer heeft geleurd met hem. In, in Schotland geweest, in Engeland geweest. En niemand wilde hem hebben. Hij heeft uh, een keer een fitnesstest uh, gedaan in Schotland. En toen zeiden ze meteen van, nou jij mag gaan, want je kunt niet eens een bal hoog houden. En daar is het doelpunt. Ja, de 2-0. En het is weer Schenkeveld uit de hoekschop vanaf de linkerkant. Van Aalberg is het Schenkeveld die 2-0 maakt. Hij had nog niet gescoord in de Eredivisie. Heeft ook nog niet zoveel wedstrijden gespeeld. Maar is bijzonder blij, want hij trekt de wedstrijd helemaal in het slot... Hij scoort 2-0. En dan uh, met Ucebo uh, in de spits zal het uh, niet veel meer worden voor VVV. Want Ucebo heeft alle duels tot nu toe verloren van Leen van Steenstel. En dat is toch ook niet de man bij wie je denkt... nou, dat is er eentje voor het Nederlands elftal. Maar wel een hele degelijke verdediger. Nee, het gaat niet goed met VVV Venlo. En nu helemaal niet. Nou, dat Schenkeveld uit de hoekschop van Aalberg. 2-0 scoort voor Excelsior tegen VVV. Het basisschool. Groningen stond één puntje Ach, voor tegen de Bos Leo Kersten. Het zijn er nu vijf, 84-79. Nog 1 minuut 55 te spelen. Het was 79-76 voor Groningen. Toen werd het 79-79 uh, door een driepunter van Kees Akenboom. En uh, daarna was het Evis Wyatt met een bonusvrijwoord op 82-79. En uh, David Bell, 84-79. Hij pakte de bal zojuist af en het dwong coach Corner tot een time-out. Terwijl het geluid op mijn koptelefoon wegvalt... En ik niet meer weet of ik nog in de uitzending zit, ja, hoor. ik hoor helemaal niks Wauw, oh, Oké, okay, want het geluid valt weg. Ik hoor een ernstige kraak, maar ik hoor jou wel. Dus uh, ik ga er maar vanuit. Uh, ik hoor je, Ronald, dus het gaat even door. Ja, de spelers komen nu weer het veld op. De bos liet een beetje kaas van de brood afeten. Uh, met name Kees Akerboom die maakt de eerste drie punter, 79-79. En eh, daarna maakt hij een fout op Evis Wyatt die gewoon anderhalve kop groter is en voorbij was. En dan zou je zeggen laat hem dan scoren. Maar boom tikt hem nog aan. En kreeg dus die bonusvrije worp Evis Wyatt. En, en ineens is er een gaatje. En dan gaat Den bos twijfelen. En dan is het David Bell die de bal afpakt en de marge breekt naar vijf. Benieuwd wat Den bos nu gaat doen. Groningen in een zoneverdediging. Uh, om het een bos moeilijk te maken met scoren. Frank Turner probeert de spel op te zetten. Dan Stefan Wessels die in het laatste kwart behoorlijk wat drie punten heeft gemist. Uh, omdat hij iedere keer in positie werd gebracht. Nu opnieuw Wessels gaat weer voor die drie punter. En die gaat er niet in. Die valt op de voeten van Jason Durriso. Of van Kees Akenboom. Ik weet niet, de scheidsrechter zegt dat de bal voor Groningen is. Ja, Wessels die in positie wordt gebracht om die drie punten te schieten. Maar hij raakt ze niet. En dat gaat pijn doen met nog 1 minuut 39. Weer een uh, time-out nu voor de coach van Groningen. Dat snap ik niet helemaal. Is dat 5 punten voor. Ik ben benieuwd wat je dan uh, te vertellen hebt. Met nog 1 minuut 39 te spelen. Wessels die eigenlijk wel een goede wedstrijd speelt voor De bos. Alleen uh, ja, hij gooit er een aantal ballen niet in. Ja, daar gaat het uiteindelijk bottomline toch om. In het begin van de wedstrijd zei ik ook al het rebounden tussen Den Bosch en Groningen. Dat gaat het verschil maken. Groningen is een goede reboundende ploeg en Den Bosch wat minder. Na drie kwarten was de stand qua rebounds 25-24 en de stand op het bord 63-63. Maar als ik nu kijk naar de rebounds heeft Groningen er 36 en Den Bosch 26 nou, die marge van 10 heeft een boel extra poging opgeleverd. In ieder geval vijf uh, punten op het gewone scorebord voorsprong. Ja, en daar zit wel een verband tussen. Tussen die rebounds en de score op het uh, scorebord. Het publiek wordt nog even opgezweet om achter Groningen te gaan staan. Uh, vijf punten staan ze voor Groningen. Verdiend, want ze spelen het vierde kwart dan wel weer wat beter dan dat derde kwart. En ze begonnen met 8 punten voorsprong, maar die marge die verdween helemaal naar 63, 63. Nou, de muziek gaat nog even door. Tijd om even adem te halen. 84, 79. En het is uh, Maatsen die in drie keer uh, wist te scoren. Uh, goede aanval weer van Excelsior. Excelsior VVV 3-0. Derren Maatsen scoort het derde doelpunt. En hij uh, kreeg er uh, aardig wat kansen voor. Want uh, uh, de bal werd voorgegeven uitstekend door invaller Kalisse. En die bal kwam bij Albert terecht. Die bal wist uh, Dennis Gentenaar nog te stoppen. De bal daarna ook nog. En dan komt hij weer voor Maatsen terecht. En hij frommelt hem met een handje van uh, Gentenaar... Uh, achter de keeper van VVV. Het is over en uit voor de Venloanaren. Vanavond wordt Prins Carnaval echt gekozen. En dat zal niet met een feestje gepaard gaan voor de voetballers van VVV. Want zij verliezen uh, van Excelsior. Het staat 3-0 na 74 minuten spelen voor Excelsior. Het was spannend bij Groningen en Bos. Vijf punten verschil. Dat kan nog alle kanten op, Leon. 85-82, drie punten van Akenboom. Bracht hem Bos terug in de wedstrijd. Dan is er nog 36 seconden te spelen. Is het de Randami die de bal mist, maar zijn eigen rebound pakt? Ja, dat draait het dan toch weer om. Randami mist en pakt een rebound. En dan moet Stefan Wessels een fout maken om de klok stil te zetten. Dat doet hij op Jason Doris Zo. 85-82, drie punten verschil. Ja, die drie punten van Akenboom die was hard nodig. Uh, Groningen die miste dan bij de Randami. En dan, ja, ik zei het al, die rebound, daar gaat het dan om. En daar is de Randami meester in, in een rebound pak. Ik zal eens even kijken hoeveel rebounds hij al heeft. Dat was een zesde van deze wedstrijd. Uh, ja, dat zie ik goed. En Groningen heeft er dan 40 in totaal, Den Bos 26. Jason Dorriso nu voor twee vrije worpen. Daarmee kan hij eigenlijk de wedstrijd denk ik wel beslissen. Die eerste gaat erin. Want ik zie dan Bos, hoe moet je met 30 seconden te spelen. Vier of vijf punten inhalen. Heel snel een score maken, dan fouten maken. Uh, nou ja, in theorie kan het nog wel. Maar ik denk dat de wedstrijd nu gespeeld is. 30,7 seconden te spelen. Jason Dorriso voor die tweede vrije worp. En die gaat er feilloos in. 87, 82. Frank Turner krijgt heel snel de bal voor de bos. Die zal op moeten schieten. Want de klok tilt weg. 25 seconden, 24 seconden. Er moet wel een score moeten komen als je nog wat wil, meneer Frank Turner. Maar Groningen verdedigt ook goed de credits naar Groningen. Nu. Stefan Wessel schoot de bal erin onder het bord. Claimt een fout op hem gemaakt door Wyatt. Is het 87-84. En de bal gaat naar Westby. En op Westby wordt een fout gemaakt om de klok stil te zetten. Die staat op 16 seconden. En weer drie punten verschil. 87-84. En deze wedstrijd wordt nu vanaf de Vrije Worplein beslist. Maar die Westby en die Dorisoe, dat zijn wel de betere Vrije schutters Ik denk dat de Bos toch beter dan Wyatt of de Randami op de lijn kan krijgen. Maar ja, dat is er niet gelukt. En er is wel meer niet gelukt bij de Bos in deze wedstrijd. En daarom zullen ze ook verliezen. Omdat Groningen wel uh, goed speelde. Dorisoe overigens met 20 punten inmiddels tops. ...scoorder eh, aan de zijde van de Groningers. En die ziet eh, samen met iets meer dan 3000 man... ...dat Wesby die vrije worp raakt, schiet. En dan loopt de marge weer op naar 4. En aangezien je maar maximaal, nou ja, normaal gesproken maximaal een punter kan maken... ...wordt het lastig. Die tweede vrije worp gaat er ook in. 89, 84. Moet de bossen er iets gaan proberen. 12 seconden, 11 seconden, 10 seconden. Turner gaat omhoog. Ja, die, wat gaat hij die doen? Die bal naar Wessels spelen. Wessels moet drie punten gooien en die wordt geblokt. Nou, dan is het definitief einde wedstrijd. Groningen wint de topper tegen Den Bosch. En Groningen is de nieuwe koploper van de Eredivisie. We hebben nu 28 punten. Den Bosch 26. Den Bosch wel een wedstrijd minder gespeeld. Maar dat uh, maakt allemaal niet uit. Het feest in Groningen is uh, compleet. Ze winnen van Den Bosch met 89-84. Heb je eigenlijk al een kans van nak gezien, uh, Frank? Nee, kan er kort over zijn. Ze zijn nee, nauwelijks in de buurt geweest van Veldhuizen. Die ene afzwaaier die ik al benoemd heb van Bayram. Dat was eigenlijk een voorzet, maar die dwarrelde bijna onder de lat bij Veldhuizen. en Dus moest hij daar even op ingrijpen. Een schot nog, een mislukte poging van Leurling gezien. Maar dat is ook al heel lang geleden. Dan moet ik echt heel ver in mijn reugen graven om die weer tevoorschijn te halen. Nee, het is echt één ploeg die aan het voetballen is en dat is Vitesse. Dat is goed nieuws, want het niveau werd allings minder de afgelopen maanden. Het tempo waarin ze de bal rondlieten gaan werd ook steeds lager. Ja, en dan kom je maar niet aan uh, het kansen krijgen toe. En die paar kansen die ze dan kregen, daar haalden ze dan af en toe nog wel uh, punten mee. Maar de afgelopen maand dus helemaal geen goal gemaakt. En vandaag in ieder geval duidelijk de drang om dat allemaal uh, te herstellen. En dat lukt heel behoorlijk tegen NAC. Dat uh, nauwelijks de kans krijgt zelf ook om te voetballen. En ook dat is voor een belangrijk deel de verdienste van de, de ploeg uit Arnhem. Dat gewoon de baas wil zijn in eigen huis. En dan zie je ook het voordeel van... Uh, de besloten training waarin je normaal gesproken wat standaard situaties kunt uh, doornemen. Maar in deze besloten training is duidelijk ook uh, wat momenten gekozen waarin de omschakeling snel moet gaan gebeuren. Waarin Vitesse dus countert vanaf de eigen helft. Daar uh, is het. Dat is duidelijk anders dan de afgelopen maanden bij de Arnhemmers. En nu laten ze in de slotfase van de eerste helft in de laatste, ja, laatste goede tien minuten de bal nog even rondgaan. En op het moment dat ik dat zeg besluit Veldhuizen maar eens een diepe bal te geven in de richting van Butner. Butner, een van de middenvelders die uitstekend speelt samen met Hofs. En nu de combinatie met Van Aanond. Goede voorzet richting de penaltystip. Ibarra is net even te laat. Maar heeft daar nu voordeel van. Omdat de verdediger daar mis zit, Gorter. Maar Ibarra krijgt dan vervolgens de bal niet bij Yasuda. En dus kan Nak nu gaan uitverdedigen. Doet dat via Ten Raola Goed. Boogballetje op Bayram. Bayram moet dan wel even de bal onder controle krijgen. En doet dat iets te nonchalant. Van Ginkel is veel feller, Ook dat is een groot verschil tussen Vitesse en Nac. Vitesse wil graag ieder duel winnen. Bij Nac zie je dat bepaald niet terug. Ook nu Schilder. Veel te nonchalant in de aanname. Bijna bal kwijt. Bonaventia krijgt hem dan uiteindelijk nog via Lux. Loopt zich vast Bonaventia In de fuik bij Kalas is dan uiteindelijk de man die de bal krijgt. En Van der Heijden nu even geen omschakeling bij de Arnhemmers. En Hofs besluit dan die bal maar terug te koppen. Eigenlijk uit nood omdat het een slechte bal is. De breedte in van Kala's richting Van de Struik krijgt hem weer terug. Vervolgens Hofs en dan is het tempo even helemaal verdwenen uit de wedstrijd. En dan zien we weer het Vitesse van de afgelopen maanden. Waarin we even niet meer weten wat er moet gebeuren. Dus gaan we maar terug naar Veldhuizen. En na 35 minuten die 1-0 voorsprong nog altijd voor Vitesse tegen Nark. Ik mag zeggen behoorlijk overtuigend tot nu toe. Vvv, dat is toch die ploeg die gelijk speelde tegen Ajax, PSV en won van Feyenoord en die houdt. Goed. Ja, en 17 uitwedstrijden verloren en dit is nummer 18 <laughs> op rij, de laatste. Een keer dat ze niet verloren was in december 2010. Dat is al heel lang geleden. Zodra ze uit Limburg komen, dan kan het niet dan meer. Dan is het gebeurd. Het is wat dat betreft, en dat wordt volgende week wel aardig. Want dan moeten ze thuis tegen FC Groningen. En Groningen heeft ook dat probleem van het uitspelen. Want er moet wat gaan gebeuren met VVV. Want deze wedstrijd tegen Excelsior, die kunnen ze op hun buik schrijven. Het staat 3-0. en zeer overtuigend en goed spelend Excelsior. Ik heb ze twee wedstrijden geleden tegen NAC Breda ook zien winnen met 3-0 hier thuis. En dat is ook erg goed. En het is echt een hele andere ploeg geworden dan uh, zeg maar de eerste tien wedstrijden van de competitie. Want dan zou je zeggen, uh, als je ze toen zag spelen, dat is de zekere degradant. Maar wat nieuwe spelers uh, zoals Schenkeveld, zoals Janga en zoals Kalisse uh, die nu in het veld is gekomen. Dat zijn gewoon spelers uh, die uh, op eredivisieniveau deze ploeg omhoog hebben getrokken. Een wissel Janga eruit en Jason Oost mag er nog even inkomen voor de laatste tien minuten van deze wedstrijd. Maar 3-0 is gewoon een uitstekende stand als je nagaat dat ze 12 doelpunten hebben gescoord tot nu toe in de competitie. En nu weer 3 erbij. En een, nog veel belangrijker, de directe concurrent wordt verslagen op Woudenstein. Want het staat al 3-0 met nog 10 minuten te gaan. En ondanks het feit dat je kunt zeggen ja, VVV speelde met 10 man het grootste gedeelte van de wedstrijd. Dat maakt niet uit, want Excelsior is gewoon sterker dan de Venlonaren. 3-0 zegt wat dat betreft genoeg. Something to say van Kane. Vitesse-Nak is nog spannend, want het is pas 1-0, Frank Vierleid. Ja, in die zin is het zeker spannend. Er kan uh, nog alle kanten op. Stel dat Nak nog kansen krijgt in ieder geval. Vier minuten nog uh, tot de rust. En uh, ik heb daar straks gezegd dat uh, Vitesse nog geen goal gemaakt heeft in 2012. Maar dat kan helemaal niet, want Havenaar heeft één goal gemaakt. En die kwam pas in 2012. Die scoorde vorige week natuurlijk tegen PSV. Die wedstrijd ging uh, weliswaar voor uh, verloren. We gaan weer naar Andy. Ja, niet dat het spannend wordt hoor. Het is 3-1 geworden. Goed doelpunt. En dat verdient hij ook, want hij speelt een hele goede eerste helft. Jannik Wildschut. Hij eh, krijgt de bal voor de rechter. En ramt hem eh, na een foutje van Leen van Steensel, Die eh, niet zijn ogen op de bal hield. Eh, ramt Jannick Wildschut de bal achter keeper De Ruiter. Maar ja, we hebben 85 minuten gespeeld. 3-1. Dan moet er echt een uh, venloos wonder gebeuren. En dat zie ik absoluut niet gebeuren. 3-1 is de stand bij Excelsior VVV. Uh, spanning is hier nu. Niet terug, maar nog wel bij jou, toch Frank? Bij ja, is er inderdaad nog steeds spanning, omdat het verschil maar één goal is... Met nog uh, een paar minuutjes te gaan. Tot aan de rust. Kuipers die even Yasuda aanspreekt. Ja, daar kun je tegen kletsen als Brugman. Maar die verstaat helemaal niets van wat Kuipers te melden heeft. Ook niet in het Engels. Dus uh, daar heeft, heeft, heeft helemaal geen zin als je daar wat tegen wil gaan zeggen. Daar kun je gewoon beter een armbeweging of een kaart aan laten zien. Dan snapt hij het misschien wel. Bonafatia nu voor Nak. Met uh, Leurling zoeken aan de rechterkant. Nu Nak er even uit. Achterlijn halen. Maar wie is er dan voor de goal? Bayram is daar. Schalk is daar. Maar niet daar waar Leurling de bal neerlegt. Daar is namelijk wel Veldhuizen die de bal bij de eerste plaats. Paul opraapt en gelijk Yasuda weer wegstuurt. Aan de rechterkant bij Vitesse. Dus Bayram kan gelijk die hoek inrennen om de Japan erbij te halen. Dat lukt allemaal wel. Maar dan van Ginkel rustig de breedte ingespeeld. En dan gaat Vitesse achterin de bal weer rondspelen. Het koestert die 1-0 voorsprong. Dat is wel gevaarlijk tegen een ploeg als NAC. Dat ook niet zo gek veel kansen nodig heeft om uiteindelijk die goal te maken. Alleen ja, tot nu toe Vitesse nog totaal niet in de problemen geweest. Dus ik kan me die houding ook wel een beetje voorstellen van de Arnhemmers. Maar je kan er beter maar één bij prikken. En die kansen zijn er ook al wel geweest voor de Arnhemmers. Nu... Aan de linkerkant met de bal moet hij voorzet gaan komen. Richting de eerste paal, richting Havenaar. Maar daar gaat de bal te ver vandaan. Ook Bottegin hoeft daar niet in te grijpen. Dat doet ter wel voor hem. Die snel de bal wil verplaatsen richting Schalk. Maar daar is Callas en die is nog veel sneller dan Schalk. De centrale verdediger van Vitesse. Die wil de middenlijn oversteken. Maar verliest daar ergens de controle over de bal. Maar niet het overzicht. En als hij dan weer weet waar zijn medespelers staan... krijgt hij hem gewoon bij Van der Struik. Dan blijft Vitesse zonder problemen in balbezit... En wacht Nak weer rustig af. Wat de Arnhemmers bedenken in aanvallend opzicht. Nu met Van der Struik. Die even van Ginkel in speelt. Krijgt de bal weer terug. Van de Struik speelt ook een prima wedstrijd. Af en toe inschuivend op het, uh, op het middenveld. En is daar uh, behoorlijk balvast. Nauwelijks nog balverlies geleden in, uh, in die rol daar. Koenders nu uh, onderschepte uh, de crosspaas van uh, Van der Struik. Dat is dan één zo'n momentje. Maar een bal over 50 meter. Dat is ook niet zo gemakkelijk om die dan in één keer bij een medespeler te krijgen. Dan kun je ook gokken op de tweede bal. Eén minuut nog te spelen in uh, de eerste. Eerste helft officiële speeltijd en Vitesse officieel op het scorebord 1-0 voor tegen NAC. Toch nog een groot slotoffensief van VVV, Andy? Nee, nee, nee, Ronald. Het is balbezit voor Excelsior 3 1 de stand. 88 e minuut zitten we en dus uh, is de buit wel binnen voor de mannen uit Kralingen. is het uh, rondspelen. Maatsen, scoren met zijn vijfde doelpunt uh, dit seizoen. Heeft de bal gegeven aan Kalisse. Kalisse houdt de bal bij zich, speelt hem terug op Maatsen. Maatsen, alle tijd en alle rust om, uh, om zich heen te kijken. Ja, en dan gaat VVV dus dat uh, afschuwelijke record. 18 keer op rij een uitwedstrijd verliezen. Dat is toch wel uh, pittig. Gaat dat uh, uh, gewoon uh, helemaal in handen houden. En uh, wordt laatste. Het is buitenspel van Kalisse, meters, maar hij krijgt de bal niet. De bal gaat naar Oost. Oost uh, met Forstermans uh, tegenover zich. Oost gaat gebied binnen, probeert langs te gaan, maar Forstermans. Zet er een voetje tegen. Hij levert nog een hoekschop op vanaf de linkerkant. Die zijn levensgevaarlijk. Met name als Albert hem neemt, maar die laat het nu maar eens over aan een medespeler. Het is Jansen, Kevin Jansen. Ook een jongen die opgefleurd is in de zeg maar, tweede gedeelte van de competitie tot nu toe. Als speler van Excelsior die de hoekschop gaat nemen. Wie loopt er nog voor in? Nou, Leen van Steensel is nog mee naar voren gekomen. En Edwin de Graaf, dat zijn aardige koppers. De indraaiende bal is moeizaam weggetikt door Gentenaar. En zo zitten we in de allerlaatste minuut van deze wedstrijd. We krijgen er nog een paar minuten bij. Bij een 3-1 stand voor Excelsior tegen VVG. Bijna rust in Arnhem. Frank Wielijt. Daar uh, ligt de bal op een medertje. Nou, het zal het zijn. Of 17 van de goal van ten Rouwelaar. Daar waar uh, Butner neer is gehaald door Lurling. Lurling die even kwam mee verdedigen. En daar die vrije trappen veroorzaakte. Daar is daar ook een gele kaart voor kreeg. En geblesseerd bij raakte. Dus is Nak ook nog even met zetine, Maar zolang die bal stil ligt is dat niet zo'n probleem. Die vrije trap moet genomen gaan worden. Butner zou dat kunnen, maar die is een tikje aangeslagen. Dus Hofs, dwars door de muur heen, wordt de bal weggetikt. Daardoor uh, Schilder, maar Vitesse blijft wel in balbezit. En uiteindelijk de bal via ten Rauwelaar. Uiteindelijk over de achterlijn. Nee, zegt Nak. Ja, zegt natuurlijk Vitesse. En uh, Kuipers is het eens met de ploeg uit Arnhem. Dus krijgen de Arnhemmers een hoekschop. En blijft het daar uh, gevaarlijk en is iedereen achter de goal op uh, de Zuidtribune hier uh, in Gelredoom. Uh, boos op iedereen van Nak omdat hij zich uh, zo overtuigend uitliet over die poging die uh, Terrola volgens de uh, spelers uit Breda achter de uh, lijn vandaan uh, haalde. Van Arnold nu, vanuit die corner, kort genomen, richting de tweede paal. Callas die uh, probeert te koppen maar daar niet aankomt. En dan uh, Luiks in de rug duwt, maar het hoeft allemaal niet meer. Die ene minuut extra tijd, die zit erop. Kuipers fluit voor de rust. Vitesse duidelijk de betere ten opzichte van Dak. En een magere 1-0 voorsprong om mee te nemen de rustie. Jij mag het afmaken, Andy. <laughs> dat, is, dat is leuk, Ronald. Uh, het is uh, 3-1 voor Excelsior. Kalisse schiet de bal tegen tegenstander Yoshida aan en houtbal bezit omdat de terugkerende bal voor zijn voeten komt speelt er wel naar oost oost uitgeweken naar de rechterkant en speelt er wel weer terug op Kalisse de betere ploeg gaat hier winnen voetballend veel beter dan VVV uit Venlo want 3-1 is natuurlijk een overtuigende overwinning Jansen heeft de bal speelt hem naar buiten naar Scheiman. we zitten in de extra tijd die in totaal twee minuten duurt en dan gaat er toch weer zo dadelijk gejuich op bij de paar duizend toeschouwers die uh, hier gekomen zijn en de kou hebben getrotseerd. Het is stil uh, aan de overkant om het zomaar te zeggen want daar zitten de 250 meegereisde fans uit Venlo. Die moeten op een hele andere manier hun uh, plezier gaan uh, uh, vinden vanavond want uh, van deze wedstrijd zullen ze weinig plezier overhouden. Drie doelpunten van Excelsior, eentje van VVV, een rode kaart van VVV, van Linzen was niet echt het breekpunt in de wedstrijd maar natuurlijk wel belangrijk. Wildschut te maken van het doelpunt van VVV probeert de bal voor te geven maar Ocebo ondanks dat hij die twee meter is, kan daar niet bij. Want de bal gaat huishoog over hem heen, over de zijlijn. En dan kijk ik naar Nijhuis. Die zegt, nou neem nog een keertje de inworp jongens. Wie gaat dat doen? Uh, ik zie Edwin de Graaf daar naartoe lopen. De invaller aanvoerder, omdat de aanvoerder eh, eruit is gegaan, Joost Broersen. En hij gaat nog een keer de bal ingooien, doet dat eh, ver richting Maatsen, Maar die krijgt de bal niet onder controle. En dan gaat VVV zo dadelijk de lange terugreis met een nederlaag. Eh, en de allerlaatste plaats in de eredivisie eh, aanvangen. En dat is natuurlijk eh, niet zo prettig voor de Limburgers. Wesley eruit, er rolt de bal nog een keer naar de graaf. En dan zegt Nijhuis, nou ja, jongens, het is mooi geweest voor vanavond. We zijn gestopt. Nee, hij, laat nog even. hij keek wel op. Op klok, maar hij laat nog even doorspelen. Wel gaat richting een van de uitblinkers. Aalberg komt er nu niet aan. En dat is even naar je huis. Mooi geweest. We gaan naar huis. 3-1, Excelsior wint. Belangrijke drie punten tegen de rivaal. Onderin tegen VVV Venlo. Een dik verdiende overwinning. Step into a doorway in my mind.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 Show me that you are still. Around. Daniel heet het nummer en het is van Lior, een Australische singer-songwriter... Bij de mannen van het schaatsen gaat Koen Verwij na twee afstanden aan de leiding bij de Nederlandse kampioenschappen. Op de 500 meter hield hij de schade beperkt. om vervolgens op de 5 kilometer toe te slaan. Verwij werd daar tweede achter Tetjan Bloemen. Nou, dat is mooi zou je zeggen, maar Verwij kwam woedend het ijs af. Nou, je staat bovenaan in het tussenklassement. Maar je bent wit heet, hè? Ja, nou ja, gelukkig sta ik bovenaan. Ik had, uh, ik had niet zo'n goed gevoel na 500 meter. En, uh, ik voel mezelf heel goed, alleen uh, ja, het kwam niet uit en uh, kon nog niet, ik kon niet helemaal ja, mijn krachten kwijt en mijn energie erin leveren die ik uh, de afgelopen maand wel erin heb kunnen zitten, uh, zetten. En uh, nou, nou heb ik wel een beetje uh, gevonden waarom. Ja, zeg maar. Ja, ik, uh, ik heb een beetje materiaalpech en uh, uh, het klapsysteem uh, is krom. En uh, ik voel me bij de 500 meter start. Ik denk dat je het ook wel terug kan zien. Uh, Na het tweede pas uh, stapte ik uh, met mijn brug naast het potje op het ijs. En uh, ja, dat verklaart ook wel waarom ik niet uh, mijn kracht vooral de eerste 100 meter of 500 kwijt kon. En uh, op snelheid in de bocht problemen zat en nu op de 5 kilometer gewoon, uh, ja, gewoon niet lekker schaatsen, Maar gelukkig wel heel vlak. Maar uh, gewoon niet mijn ding kon doen die ik wou doen. Maar... Nog even naar die schaats van jou. Als je dan toch merkt dat die 500 meter, dat zit niet goed. Dan pak je toch een schroevendraaier en dan maak je dat. Of is dat al te simpel? Ja, dat is, uh, natuurlijk uh, had ik dat op zich wel moeten zien. Maar uh, ja, je gaat toch gauw kijken naar je eisen zelf. En, uh, of je de bramen op hebt of, uh, of ze niet goed uh, haak zijn. En, uh, en je gaat niet zitten klappen met je schaats. En, uh, of je gaat heel erg hard forceren. Dat, uh, dat, dat, dat, daar zoek je het niet echt bij. Goede les voor de volgende keer natuurlijk, maar uh, nou, daar zocht ik het niet. Maar uh, ja, het is nu uh, zo gegaan. En uh, vanavond uh, met de materiaal, man, toch al aan mijn materiaal. En uh, hopen dat ik het weer, uh, dat ik met mijn nieuw setje, want er moet gewoon een nieuw setje onder uh, weer in de buurt gaan komen van mijn, van mijn oude uh, gevoel. En uh, op naar morgen, maar uh, als ik al. Uh, met deze materiaal, zo, zoals ik nu rijd, eerst staan en zo rijd, dan heb ik wel, goed, heb ik wel vertrouwen in. Ja, want eigenlijk dacht iedereen van hij wordt hier fluitend uh, Nederlands kampioen. Dat dacht je volgens mij zelf ook. Nou, je staat wel bovenaan, maar de verklaring is dus dit. Maar dan moet het mogelijk echt beter gaan, hè? Ja, nou, ik ging niet ervan uit dat ik uh, zo heel eventjes Nederlands kampioen uh, word. Uh, T.J. Flowers, uh, zoals we hem dan noemen, die... T.J. Uh... Bloemen, Ja, T.J. Bloemen. Die kan... Uh, ik kan gewoon heel hard rijden. het is uh, vierde van de wereld geweest. En, uh, het is niet zo dat je zo'n jongen zomer hebt verslagen. Uh, hij had een, uh, een hongerklop, zoals ze dat dan zeggen, in uh, Budapest. Maar uh, ja, voor daarvoor en uh, met de laatste afstand deed hij ook gewoon goed mee. Hij uh, zat hij bij mij in de buurt. Dus uh, ik had sowieso heel vier hele goede afstanden moeten rijden om hem voor te blijven. En uh, op naar morgen. En uh, morgen ook gewoon twee goede afstanden rijden. Uh, voor te uh, aan eindigen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, jij was vierde op het EK. Ja, en dan zou je toch zeggen van, dan moet je Nederlands kampioen worden morgen? Ja, nee, zeker. Maar ja, kijk, uh, al dat hij zijn honger niet gehad. Zoals hij dat zegt, dan had uh, hij misschien ook al uh, bij de top 4 kunnen zitten of top 5. Maar uh, en, uh, het is natuurlijk niet zo 1, 2, 3 gedaan, want je moet wel uh, je lichaam leeg trekken. En uh, dat doet een ander ook. En uh, de andere kan misschien dit weekend net even iets beter als, uh, als, uh, als ik op uh, grote toernooien. Lukt het mij misschien iets beter als nu. In ieder geval uh, snel naar de skist. Ja, zeker weten. Koen Verwij tegen Pet Maalderink. Opeens stond hij daar vorige week in de verdediging bij Ajax. Ricardo van Rijn had tegen Feyenoord een basisplaats. En morgen is de kans groot dat hij tegen FC Utrecht opnieuw in de basis staat. rachter Niemeyer dus sprak af met Ricardo van Rijn. Een jongen uit Leiden. Kind van een Nederlandse moeder en vader van Curaçao. Hij woont nog steeds thuis, maar daar kan binnenkort verandering in komen. Ja, dat zal de toekomst uitwijzen natuurlijk. Ik, uh, als ik hier uh, ga blijven, dan, uh, dan kijk ik er zeker naar uit om uh, op mezelf te gaan wonen. Ik, uh, ik heb het, bevalt het nu prima gewoon thuis en uh, ik heb verder niks te klagen. Maar uh, zeker uh, ook mijn zus is ook nu net het huis uit en dan, dan zie je toch, of dan beginnen we wel een beetje de cribus te komen om uh, ook op een gegeven moment weer je eigen stekje te hebben en om uh, je eigen uh, je eigen plekje te hebben en een huisje in te richten en, uh, en dat soort dingen. Ben je nou de ster thuis? Werkt het zo? Ik bedoel, jij bent van, van die grote familie degene die bij Ajax het eerste heeft gehaald. Word je op handen gedragen door je vader en moeder en de rest van de familie? Nee, dat valt wel mee. Mijn familie uh, die houdt me sowieso wel een beetje uh, met beide benen op de grond. Mocht ik uh, momenten hebben dat ik, uh, dat ik aan het zweven ben. Maar het is niet dat ik uh, de absolute ster ben of zo. Ze zien me altijd nog als een, uh, als een kleine jongen die, uh, die begon bij, met voelen bij Dokos. En, uh, ja, het is nu natuurlijk wel dat ik wat meer... Uh, nu ik wat meer aan het spelen toe kom, met het eerste dat het uh, in, in de media natuurlijk ook wat, uh, wat, wat, wat meer wordt. En uh, nee, voor de rest ik blijf ik denk ik voor, voor hun gewoon het, uh, hetzelfde doelgeer altijd. Centrale verdediger nu. Ben je ooit zo bij Ajax binnengekomen, ook op jonge leeftijd? Ja, of tien geleden Nee, ik ben eigenlijk als, als aanvaller gescout. Ik speelde bij Dokos in Leiden altijd uh, in de spits. En... 40 doelpunten per jaar, dat soort cijfers? Ja, een klein beetje wel. Ja, weet beetje wel. Ja, en uh, ik ben toen uh, als rechtsbuiten ben ik hier in de D2 begonnen. En uh, langzamerhand, uh, eigenlijk in het eerste jaar al, ben ik uh, naar de rechtsbek uh, verhuisd. En uh, na een jaar, in de D1, C'tjes, C junioren, ben ik eigenlijk in het centrum uh, terechtgekomen en eigenlijk daar niet meer weggegaan. Dan nou ben je doorgeschoven naar het, naar het eerste elftal. Misschien een gekke vraag, maar ik vind het toch altijd wel intrigerend? Want uh, je komt dan bij de eerste selectie, je naam gaat rond, je gezicht wordt bekender en bekender in je stem na vandaag ook, dat scheelt wat komt er op je af als je als je basisspeler van Ajax wordt want dan kom je toch in een soort wereld dan tel je mee dan, dan ben je opeens iemand toch nou ja zo, zo zie ik het eerlijk gezegd niet ik, uh, ik kom natuurlijk nu wel uh, iets wat meer in beeld uh, naar bestuurs van Toby en uh, André maar ik besef me ook hartstikke goed dat uh, als ze straks weer terugkomen dat, uh, dat ik waarschijnlijk uh, ook weer uh, misschien uh, plaats moet maken voor hun en dat dat zal zeker wel gebeuren maar goed dat is wel iets waar je rekening mee houdt uh, ja, en verder moet ik zeggen, kijk, de jongens hier, zo, daar ben je natuurlijk wel heel erg bekend mee. En uh, voor dat, voor, voor, wat dat betreft is dat verder niet echt nieuw. En uh, jij hebt het over, uh, jij ja, bent basisspeler nu bij Ajax. Ja, dat is natuurlijk nu wel voor de, voor de afgelopen twee weken. Of... De afgelopen wedstrijd en de aankomende wedstrijd natuurlijk, maar ik besef me heel goed dat het uh, als eenmaal zometeen weer iedereen fit is, dat ik uh, waarschijnlijk toch weer een uh, pas op de plaats moet maken. Wat, wat zijn nou de perspectieven? Want uh, Vertongen geschorst dit weekend, uh, al de wereld geblesseerd, je uh, niet fit, maar als dat straks weer omdraait, ben jij dan weer uh, genegen een stap terug te zetten? Of is er wel in het vooruitzicht gesteld van, joh, je blijft wel heel dicht in de buurt van de basis? Nou ja, kijk, uh, Toby is natuurlijk de absolute nummer één. Dat is logisch. En, uh, en André zit daar ook achter. En uh, ja, dat is natuurlijk een, een keuze die zo meteen uh, wordt gemaakt. Uh, van ga je voor, voor, voor de jonge, jonge jeugd of voor, voor de wat ervarende kracht. En ja, dat is... Ik zou het wel weten. Ja, goed. Maar goed, dat is natuurlijk uiteindelijk aan de trainer. En uh, ja, dat is waarschijnlijk uh, de keuze die straks moet, uh, moet worden gemaakt. En ja, ik, uh, ik ga mezelf niet te, ik ga niet te veel verwachten door uh, straks... Uh, te eisen dat ik, dat ik erbij moet horen, maar dat hoor ik gewoon te laten zien op het veld. En uh, ja, natuurlijk hoop ik dat, maar goed, dat is uiteindelijk de keuze tussen jong en, uh, en jeugdig en uh, ervaren, en wat ouder natuurlijk. Dus ja, dat uh, is afwachten. Ik, uh, ik hou er zeker rekening mee dat ik uh, een stapje terug moet doen, en uh, ja, dan, dan zien we wel uh, hoe dat uh, straks gaat, uh, gaat lopen. Afrondend, wat mij opviel en wat me nu ook weer opvalt, uh, de interviews die ik met je gezien heb uh, van de afgelopen periode en ook vandaag, je praat heel makkelijk. Je, je vertelt makkelijk je verhaal. Komt dat ergens vandaan? Ik heb werkelijk geen flauw idee. Ik, uh, ik heb het wel vaak gehoord ja, dat de mensen vinden dat ik uh, mezelf goed kan verwoorden. En uh, ja, nu natuurlijk, uh, als je veel bij het eerste betrokken bent, ja, dan, dan voel je natuurlijk ook veel uh, vertrouwen ook bij jezelf. En uh, ja, misschien komt het ook uh, wel een beetje tot uiting in de interviews. Dan kom je morgen het veld op in de arena, zondagmiddag, de wedstrijd tegen Utrecht. Um, ja, wat voor gevoel geeft dat? Wat zijn dan al je, je nerven gespannen? Ik bedoel, ben je trots? Wat, met wat voor gevoel stap je door die, die tunnel heen die jullie tegenwoordig neerzetten aan de rand van het veld? Ja, ik moet zeggen dat de, de zenuwen daar, dat ik daar helemaal geen last van heb. Het is meer dat ik ja, iets wat, wat last heb ervan als we van, van tevoren gaan eten. Dan zitten we gewoon in een, in een ruimte binnen. Maar goed, als ik uh, eenmaal. Het veld uitstappen of in ieder geval klaar ben met eten en naar de kleedkamer gaat, dan heb ik een bepaalde rust en ontspanning door mijn lichaam. en ja, Als ik bij het kom en eenmaal de mensen zie op, het, op, het, op, het, op de tribunes, ja, dan, dan kan ik alleen maar lachen en dan heb ik totaal geen last van spanning. En ja, dat is een gevoel dat ik elke week al zou willen hebben en ja, daar doe je het ook uiteindelijk voor, denk ik ook, onder andere. Do the boogie light tweets and tracks do the boogie light tweets and tracks do the boogie light King Kong Fire. beat a beat of a song song buzzing in my head my head like a bomb don't listen to the beat a beat of a song song buzzing in my head my head like I sing my song and I'm a rockin', burnin' up with a good ice feel. To the beat, I beat feel the song song present in, like so in my head, my head like a bongo. Listen to the beat, I feel the song song present in my head, my head like a bongo. Beat, I feel the song song present in my head, my head like a bongo. Listen to the beat, I feel the song song present in my head, head like a bomb, Mano Negra met King Kong 5. We gaan naar Frank Wielij bij Vitesse. Nak, tweede helft. Tweede helft net begonnen en uh, geen wijzigingen in uh, de elftallen... Van, uh, bij, voor door beide trainers doorgevoerd. Dus... Uh... Gaan weer gewoon verder waar we gebleven waren. Alleen heeft nu nak afgetrapt. En sindsdien redelijk veel de bal gehaald. Zeker in verhouding met wat ze in de eerste helft hebben gepresteerd. Alleen nu Bonavacia die daar balverlies leidt. En ook een overtreding maakt. En dus Vitesse dat de vrije trap kan gaan nemen. Net op de helft van Nak. Maar de bal weer teruggeplaatst in de richting van Van der Struik. Even de combinatie aan met Van Ginkel. En Vitesse in de slotfase van de eerste helft nadrukkelijk tempo laten zakken. En moet nu het eigenlijk de... Raad weer oppakken waar het in het eerste half uur gebleven was voor de rust. Met de voorzet nu richting de eerste paal en die wordt daar onderschept. En uiteindelijk weggewerkt. Luiks zat er daar goed tussen. Maar dan ligt volgens mij Bonifacia daar geblesseerd op de grond met zijn handen voor zijn gezicht. Maar of hij daar nou last van heeft of ergens anders, dat is me niet helemaal duidelijk. Het gebeurt namelijk ver van de bal af. Daar wordt wel uh, wat geduwd en getrokken en geslagen ook met name. Dus het zal ongetwijfeld wel in zijn gezicht zijn. Maar uh, uh, of dat dan... Ja, het is zeker opzettelijk gebeurd. Dat kan bijna niet anders. Hofs was er, was er bij betrokken in het duel. Dus nou ja, een metertje of dertig van de bal af. Niet gezien dus ook door de scheidsrechters. Want uh, die greep pas in toen Bonifacio daar al op de grond lag. En uh, ja, dat zal aan de hand van tv-beelden nog wel eens een schorsinkje voor Hofs kunnen opleveren. Het past ook niet bij Hofs in deze wedstrijd althans. Want uh, hij heeft dit soort dingen natuurlijk wel vaker gedaan. Maar deze wedstrijd was hij op een andere manier zeer dominant uh, aanwezig. Op de goede manier in het eerste half uur van dit duel. Daarna was de koek een beetje op, voor wat betreft de middenvelder van Vitesse. En nu laat hij zich dan weer even zien op een manier waarop je dat uiteindelijk liever niet hebt. Bonaventia is weer redelijk opgelapt. Zo lijkt het in ieder geval. Gaat het spel weer door en hij staat weer. Staat ook gewoon weer in het veld. Gaat nu het kopduel aan met Van Ginkel. Beide hoeven niet in actie te komen, want de bal gaat over ze heen. Van der Heijden kopt dan door in de richting van Hofs. Die verliest het kopduel van Bottegien. En dan kan Nak achterin zorgen dat de bal ergens vrijkomt in de buurt van Buis. Die kan dan gelijk doorlopen, centrale verdediger. En Bonafatia aanspelen. Krijgt de bal niet lekker mee. Goed ingegrepen door Callas. Precies voldoende om van Arnold in stelling te brengen. Alleen dan kijkt de bal niet onder controle. Buis staat daar dan nog een beetje als middenvelder. Controlerende middenvelder opgesteld. Wil de bal inspelen. Verspeelt hem daarbij dan ook onmiddellijk weer. Je gaat dan achter Yasuda aan. En Vitesse dat probeert de volgende aanval op te bouwen. Via Ibarra. Ibarra kan doorlopen. En stuit dan uh, daar weer uh, op Bottekin Die op hem staat te wachten. Gewoon zijn voet achter de bal zet. En zo nak weer in balbezit brengt. En zo laat nak in ieder geval zien dat het ook wil deelnemen aan deze wedstrijd. En je zou willen zeggen uh, na 48 minuten. Het werd ook een keer. Tijd 1-0 is het voor Vitesse. Nog twee weken dan zijn in Amsterdam de Europese kampioenschappen... badminton voor landenteams. Nederland kan daar beschikken over de beste vier Nederlandse badmintoners. Dicky Palliama, Erik Pang, Judith Meulendijks en jou Ji doen gewoon mee. Al dus technisch directeur Eline Koenen. Nou, uh, ja, ik, ik ben ongelooflijk benieuwd uh, hoe we gaan presteren. Uh, ja, ik ben natuurlijk heel blij dat uh, Dikkie Palliama, Yao Ji, Judith Meulendijks... En Erik Pang mee gaan doen. Ja, en ik denk dat we met een heel sterk team gaan aantreden. Hoe moeilijk is het geweest om deze spelers erbij te krijgen? Uh, nou, dat heeft nog wat onderhandelingen gekost. Maar daar, uh, ja, dat heb ik uh, niet hoeven doen. Dat heeft het bestuur gedaan met Erik Bakker. En, uh, ja, ik ben alleen maar blij dat ik uh, positief bericht heb gehad. En dat ik dat vandaag heb kunnen vertellen. Het kost ook geld. De hoofdsponsor Yonex maakt... Ter speler die opgesteld wordt 10.000 euro minder over aan sponsorgelden. Dat is dus ook een soort druk voor jullie om, uh, om die spelers op te stellen? Nou nee, zo, zo zien we dat niet. Uh, dat is een afspraak die al gemaakt was. En uh, de bondscoaches maken de beste opstelling uh, die zij denken tegen die tegenstanders te doen. Dus nou, die druk voelen wij niet. Ze worden genoemd de dissidenten. Ze zijn er de afgelopen maanden Meestal niet bij geweest, zeker niet op Papendal. Hoe gaat dat, dat ze er ineens nu weer wel bij zijn? Hoe, hoe voegen zij zich op Papendal? Nou, uh, dat is afwachten. Kijk, ze, wij willen graag natuurlijk dat ze mee trainen. Maar ze hebben ook andere verplichtingen. Dus uh, je traint bijvoorbeeld uh, al een aantal maanden mee op Papendal. Dus dat gaat gewoon. Ja, Ik verwacht gewoon dat het eigenlijk uh, gewoon in de groep meegaat. Zoals het eigenlijk vroeger ook is geweest. Hoe waren gemiddeld de reacties van de andere selectiespelers? Nou ja, iedereen wist wel dat het eraan zou komen. Hè? En uh, iedereen heeft wel het af moeten wachten. Maar ja, kijk, het is heel simpel. Iedereen wil graag winnen. Dus dat willen alle selectiespelers. het kan anderen hun plek kosten? Ja, maar bij elke selectie weet je ook dat de beste meegaan. En uh, ik denk wel dat ze realistisch genoeg zijn om dat te begrijpen. Heb je nu de sterkst mogelijke opstelling tot je beschikking, zowel bij de mannen als bij de vrouwen? Ja, ja, vind ik wel. Wat is de waarde van dit EK? Nou, het is sowieso denk ik heel erg belangrijk dat het eigen land is en dat dat zeker badminton weer heel erg positief op de kaart kan zetten. En ja, het is heel simpel: goed presteren is altijd goed voor de sport. Wat zijn de verwachtingen? Nou ja, uh, de verwachtingen zijn zeker de kwartfinale op vrijdag halen. Dus uh, poolwinnaar worden. En dan, uh, dan wordt het gewoon moeilijk. Dat wordt voor zowel het dames-team als het, herenteam, wordt het gewoon moeilijk. Maar ik hoop echt uh, dat we uh, zeker met één team ook nog een halve finale kunnen halen. Al dus, Eline Koenen, de technisch directeur van de Badmintonbond tegen Theo Plasjaar. Vitesse, NAC, uh, Frank Wielijd. Het is 1-0 voor Vitesse. En in tegenstelling tot de eerste helft is het nu voornamelijk NAK dat de bal heeft. Leurling nu met een bal uh, probeer, die een bal probeert voor te geven. Kallas zit ertussen. En dan via van Arnold komt de bal bij Butner terecht. Die krijgt nu de vrije trap mee in het duel met de Koenders. In de eerste helft vooral de duels ook gewonnen door Butner Niet alleen door hem, maar vooral door Vitesse-spelers. Als het duel aan uh, hoeft het, moest te gaan met de uh, spelers van NAK, Maar dat is nu wel een klein beetje uh, bijgedraaid. Van der Struik. Na de vrije trap van Vitesse even rust bij Vitesse. Nu ze dan toch de bal hebben. En de bal gaat weer terug naar Van der Struik. Die heel langzaam opschuift richting de middenlijn. En dit is dan zo ongeveer het tempo waarin Vitesse nu speelt. Het herkenbare tempo waarin Vitesse speelt. En waarin ze in het verleden steeds in de problemen kwamen. Omdat er niks gebeurde. Callas met een goede slidingbal over de zijlijn gewerkt. Daar waar Vitesse zich even in de problemen leek te spelen. Maar Schalk niet snel genoeg bij de bal. Callas een stuk rapper. En omdat de bal via Schalk over de zijlijn gaat... kan Vitesse ook nog de ingooi nemen. Vitesse moet de draad van de eerste helft weer op gaan pakken. Vooralsnog lukt dat niet zo heel erg. 53 minuten zijn we onderweg. De Arnhemmers leiden nog wel tegen NAC. 1-0. langs de lijn op 1. -0. Sport op Radio 1. Morgen om kwart over 12 het NK schaatsen all-round. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. verder de Eredivisie. Ajax, Utrecht. NEC Feyenoord. Met een voorzet en die bal zit erin. Heer Raakleis PSV. Daar is de kopbal en daar is de goal. En om half vijf Groningen RKC. En dan probeert hij het met links vanaf, want dan heeft hij pech. En ook badminton, judo en tafeltennis. NOS Sport en de Tribune. Morgen om kwart over twaalf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Artikel 18 of the Geneva Convention. Hospitals organiseerd to give care in times of conflict to de wounded en sick, the infirm en maternity cases. may in no circumstances be the object of attack, maar at all times be respected engel. Als we in oorlogstijd respect hebben voor hulpverleners, waarom dan niet in vredestijd? Zo'n 80% van onze ambulance medewerkers, politieagenten en brandweermannen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 Dit is Radio 1.